1 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. COA-bestuursvoorzitter Al Bayrak op non-actief gesteld. Vrijspraak in zaak Geleense babymoord. En Griekse minister loopt vooruit op nieuwe miljardenlening. De zon breekt op steeds meer plaatsen door. Alleen in het oosten en noordoosten van het land hangen nog wat wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar 18 graden op de wadden... en zelfs 23 graden in Limburg. Morgen dan begint de dag met hier en daar wat mist. Daarna is het zonnig en dan wordt het zelfs nog iets warmer als vandaag. De bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Nurten Albayrak, die is op non-actief gesteld. Dat is volgens verschillende bronnen zojuist op personeelsbijeenkomsten meegedeeld. Hier in de studio nos directeur Bas de Vries. Bas, jij zit op deze zaak. Al wekenlang doe je daar onderzoek naar. Waarom uh, is Albayrak nu op non-actief gesteld? Nou, we horen dus van het personeel uh, dat daar is verteld door directeuren uh, zojuist... dat uh, zij verkeerde informatie heeft aangeleverd rond uh, faciliteiten van haar inkomen. Dus zeg maar rond haar salaris. Want ze kwam in het nieuws... Uh, twee weken geleden, uh, omdat ze een, een angstcultuur uh, zou hebben gecreëerd bij het COA. Ja, en maar dat is omdat... niet de reden nu dat, uh, dat ze aan de kant is gezet. Nee, een ander aspect was dat ze veel verdiende, ruim boven de balken en de norm. Um, de minister Leers heeft toen een onderzoek uh, uh, aangekondigd... naar alles uh, wat er speelde uh, bij het COA. Uh, ja, en kennelijk heeft in het kader daarvan mevrouw Barak uh, informatie moeten aanleveren... en die informatie klopt niet helemaal. Ja, wat, wat, wat is er niet, niet correct, weet jij daar Dat mee? weten wij nog niet, nee. nee, nee. nee er, komt een, er komt een interim manager, is aangekondigd. En uh, wat is ook is verteld tijdens die personeelsbijeenkomsten, uh, begrijpen wij, is dat ook uh, de toekomst van het COA als uh, zelfstandig bestuursorgaan, dus wat meer op afstand van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat dat nu ook ter discussie staat. Ja. Dus het kan ook kunnen zijn dat de minister uh, ook wat dat betreft een beetje de touwtjes aanhaalt. Ja. Uh, ja, meer is er op dit moment niet te zeggen, want personeel wordt op dit moment ingelicht, begrijp ik. Ja, dat is ongeveer een uur geleden gebeurd als ik het goed begrijp. Ja. Oké, okay. later vandaag hier meer over. Noorten Albayrak van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dus de bestuursvoorzitter op non-actief gesteld volgens verschillende bronnen zojuist meegedeeld. Dankjewel Bas de Vries. vrouw uit Geleen is vrijgesproken van de moord op haar baby's. Volgens de rechtbank in Maastricht kunnen de babymoorden niet worden bewezen. Persrechter Johan Holthuis, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, vrijspraak dus voor die betreffende mevrouw. Was dat een verrassing voor u? Um, de eis uh, twee weken geleden was uh, acht jaar en ja. een veroordeling. En de rechtbank is nu tot een vrijspraak gekomen. Ja, en mijn vraag was: was dat een verrassing voor u? Nou ja, ik heb persoonlijk niks te maken gehad met de uitspraak. En ik heb de zaak verder zelf, uh, ken ik ja. ook niet. Dus daar kan ik niks over ja. zeggen. Ja, nee, maar ik bedoel, is het, is het Er wordt acht jaar geëist, zegt u zelf, is het dan niet opmerkelijk dat uh, deze mevrouw wordt vrijgesproken? Nou, het was tijdens de zitting twee weken geleden al duidelijk... dat er uh, ja, verschillende standpunten mogelijk waren. Er zijn een aantal deskundigen geweest uh, in deze zaak... en die spreken elkaar op verschillende punten tegen. Wat, waar zit hem dat in? Kunt u dat uh, eens uitleggen? Ja, dat gaat erom of de, baby's, de drie baby's uh, levend ter wereld zijn gekomen. De rechtbank zegt, eigenlijk kan er pas sprake zijn van moord of doodslag... als de baby's geleefd hebben. En er zijn twee deskundigen die zeggen... Uh, nou, daar is eigenlijk niet zoveel zinnigs over te zeggen. In ieder geval kunnen we niet vaststellen dat ze wel hebben geleefd. Mm -hmm. En er is één deskundige die zegt dat één van de drie baby's geleefd moet hebben. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat er uh, sprake is van, van een babymoord. En nou, wat de rechtbank gezegd heeft, is dat um, de conclusies van die deskundige die zegt dat een van de baby's geleefd moet hebben, dat die in de ogen van de rechtbank onvoldoende overtuigend zijn. Die, die vielen af dus? Die, die derde deskundige vielen dus af? Ja, zo kunt u het zien. Ja. Dan, dan blijft alleen nog maar die twee over die, uh, die zeggen het is niet te bewijzen. Klopt. Ja. Um, wat wordt de volgende stap, weet u dat, of het Openbaar Ministerie in, in beroep gaat? Dat weet ik niet. Ook maar, ministerie heeft nu veertien dagen de tijd uh, om dat te doen en om daarover na te denken. Oké. Okay. Nou, wil ik u voor dit moment uh, danken voor de uitleg, mevrouw Goed, Rothuis. Goedemiddag. Dag. Jeugdzorg vraagt de rechter minder vaak om in te grijpen. Jarenlang steeg het aantal kinderen dat via de kinderrechter onder toezicht of uit huis werd geplaatst, van 2005 tot 2010 met maar liefst 40 procent. In 2010 steeg dat aantal nog maar met 1%, terwijl het aantal kinderen dat hulp kreeg met 4% toenam. Blijkt allemaal uit het jaarverslag van Jeugdzorg Nederland. De grote stijging in de voorafgaande jaren wordt het Savannah-effect genoemd. Savannah was een peuter die door haar moeder en stiefvader om het leven werd gebracht, terwijl het gezin werd begeleid door een gezinsvoogd. Door die gebeurtenis zouden jeugdzorgmedewerkers extra voorzichtig zijn geworden en de rechter vaker gevraagd hebben om in te grijpen. En die tendens lijkt nu doorbroken. De Geekrand wil dat er een eind komt aan het getreiter van homoseksuele buurtbewoners. En Daarom is er een meldpunt geopend voor homo's en lesbiennes die worden gepest. Hoofdredacteur Henk Krol van de Geekrand. Dit is het NOS. Nee, Henk Krol van de Geekrand. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, eerst een vraag. Waarom een meldpunt? Ik kreeg gisteren een dame van in de tachtig aan de lijn, die samen met haar vriendin op een fletje woont en die nu de wijk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 De zeer zware orkaan Nesa thijstert de Filipijnen. Het noodweer heeft tot nu toe zeker zeven levens geëist. En veroorzaakt verder grote overstromingen. Correspondent Michel Maas. Michel, heb jij zicht op de situatie in Manila op dit moment? Ja, een beetje wel. Het is, het is daar een complete chaos. Het is moeilijk om daar mensen aan de telefoon te krijgen. Er is een heleboel... Uh, doet het niet, stroom is uitgevallen. Een deel van de hoofdstad staat ook onder water. Het is uh, en, en niet zomaar een deel. Het is een deel waar vijf sterrenhotels... en onder andere ook de Amerikaanse ambassade liggen. Die zijn overspoeld door het zeewater... dat door die orkaan is opgezweept. En uh, ja, het is, het is enorm chaotisch. Het, het leven is een beetje tot stilstand gekomen in die stad. Nou, het is niet alleen de, de Filipijnen, de hele regio, daar is het weer wat in de war, hè? Jazeker. Uh, Vietnam krijgt nu ook een orkaan over zich heen. Die, uh, die wordt elk moment daar verwacht. En als je een stukje verderop gaat, dan zie je daar Thailand. En dat wordt al twee maanden geteisterd door enorme wateroverlast. Dat blijft daar maar regenen, terwijl dat al lang had moeten uh, ophouden. Want uh, het regenseizoen, dat, dat zou al voorbij moeten zijn. Maar het blijft maar regenen. En daar zijn 23 provincies, die staan daar geheel of gedeeltelijk onder water. En er zijn in die twee maanden ook al 160 doden gevallen. En is daar een verklaring voor, die uitzonderlijke situatie? Nou, iedereen zegt het weer is in de war. En ik merk dat zelf hier in Indonesië, waar ik zit, ook. Want, want hier hebben ze weer te kampen met droogte... terwijl juist het regenseizoen eigenlijk al begonnen had moeten zijn. Dus uh, ja, waar het vandaan komt, dat weet niemand. Maar, maar dat het niet normaal is, dat is wel duidelijk. Dankjewel, Michel Maas. Griekenland denkt op tijd een nieuwe lening van 8 miljard euro te krijgen... om zo een faillissement te voorkomen. Die verwachting heeft de Griekse minister Venizelos van Financiën uitgesproken. Volgens Venizelos is iedereen ervan doordrongen... dat de kapitaalinjectie nodig is om het bankroet te voorkomen. De internationale inspecteurs komen in Griekenland kijken... of er inderdaad nieuwe bezuinigingen komen... Dan pas wordt het licht op groen gezet. Maar volgens Venizelos zal dat zeker gebeuren. Premier Papandreou heeft intussen op een bijeenkomst van industriëlen in Berlijn gezegd... dat Griekenland uit de as zal herreizen. In Zutphen, daar is vanochtend een geldtransportwagen overvallen. Dat gebeurde vlakbij een bankgebouw in het centrum. De twee daders hadden witte overalls aan. En ze hebben geld buitgemaakt. Hoeveel? Dat is niet bekendgemaakt. De twee zijn voortvluchtig. En bij die overval op het uh, geldtransport in Zutphen is niemand gewond geraakt. Sport. Ajax speelt vanavond tegen Real Madrid zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League Tegen het Franse Olympique Lyon kwam Ajax twee weken geleden niet verder dan 0-0 Terwijl Real met 1-0 won van Dynamo Zagreb José Mourinho, de coach van Real Madrid, zal vanavond vanwege een schorsing niet op de bank zitten Maar Ajax-trainer Frank de Boer ziet dat niet als een nadeel voor de Spanjaarden ja, natuurlijk. Het scheelt het of hij op het veld staat of niet. Dus, uh, hij motiveert zijn spelers altijd fantastisch. En, ja, dat, die mogelijkheid heeft hij nu niet. En misschien vooral in de rust. Uh, hopelijk moet hij uh, wat recht zetten voor ons dan. Dat zou gunstig voor ons zijn. Maar... Uh, ik denk dat hij, de spelers ook genoeg ervaring hebben om uh, dit soort wedstrijden ook zonder uh, een coach langs de lijn te, te kunnen spelen. Verdediger Toby Alderwereld van Ajax heeft er alle vertrouwen in dat het duel van vanavond geen herhaling wordt van de 2-0 nederlaag van vorig jaar. Ajax heeft nu meer zelfvertrouwen en een gezond portie arrogantie. Ja, je moet, je, je moet positieve arrogantie mag je wel bijhouden natuurlijk. Je moet wel uitstellen dat er iemand staat en niet uh, dat uh, van oh. Ik hoop als je vandaag een beetje rustig doet, nou, als je zo er staat, dan, dan krijg je een paar slagen en dat mag niet. En, nee, je moet gewoon vertrouwd zijn. We zijn jong, we kunnen allemaal voetballen en we willen allemaal naar dat niveau. En ik denk dat één voor één de spelers bij Ajax naar dat niveau kunnen gaan. Dus waarom niet? Dus, uh, stel maar uit, laat maar zien wat je kan. En uh, met die uitstalling moeten we naar daar gaan. En, uh, en dan kan er dan misschien zelfs iets moois gebeuren. Toby Alderwereld, het duel tussen Ajax en Real Madrid is vanavond live te volgen vanaf half negen in een extra uitzending van Langs de lijn op deze zender Radio Wenenstad. Drie spelers van waterpoloclub De Zeil uit Leiden zijn ziek achtergebleven in Georgië... na het toernooi om de Land Cup in Tbilisi. Ze hadden nog te hoge koorts vanwege voedselvergiftiging... om de terugreis naar Nederland te kunnen maken met hun teamgenoten. De Zeil kon niet eens de laatste wedstrijd tegen het Russische Sint-Petersburg spelen... omdat coach Jacob Spijker maar drie fitte spelers had. Dan gaan we naar de ANWB. Daar zit Kees Kwaks en die heeft verkeersinformatie. Dat hoor Dorold, dat klopt. En het gaat over de A4-A10. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... staat file voor Knooppunt Nieuwe Meer, twee kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10-zuid richting Amersfoort. Er ligt een auto op zijn dak. staat uh, twee kilometer file tussen Osdorp en Knooppunt Nieuwe Meer. En er is maar één rijstrook open. Dankjewel. De hoofdpunten nog een keer. COA-bestuursvoorzitter Al is op non-actief gesteld. Volgens meerdere bronnen heeft ze onjuiste informatie gegeven... over haar salaris. De Geleense vrouw die ervan werd beschuldigd haar drie baby's te hebben gedood, is vrijgesproken. En de Griekse minister van Financiën, Venizelos, gaat ervan uit dat de nieuwe miljardenlening van 8 miljard euro wordt uitgekeerd. Ook al heeft het internationale inspectieteam, dat het groene licht moet geven, zich er nog niet over uitgelaten. 13 minuten over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal op Radio 1. Zometeen de NCRV en het vervolg van lunch.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 en wat doe jij vandaag? Nu om. Dit is Radio 1. En CRV Lunch Frank Dumos. Goedemiddag allemaal, welkom bij het tweede uur van lunch. Jaarlang was Irak niet uit het nieuws te slaan. Maar de laatste tijd horen we nog maar bar weinig over het land. Daarom straks een antwoord op de vraag, hoe gaat het eigenlijk met Irak? Betekent geen nieuws, ook goed nieuws. Iraks journalist Mariwan Kani weet het antwoord. In het radiodagboek hoort u de andere kant van Trospresentator en ras Amsterdammer Daniel Dekker. Ja, ik heb wel eens met vriendjes uh, uh, drugs weggebracht. Ik heb, uh, maar goed, of je dat nou allemaal moet uitzenden. Ik heb wel eens fietsen verkocht en prostituees. En een half twee stand.nl over de zorgpremies. Want volgend jaar gaan we sowieso meer betalen over onze zorg komt onder andere door de stijging van de zorgkosten voor verzekeraars door de vergrijzing. Is de stijging dan ook terecht? Dat is de vraag. We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is, het is terecht dat de zorgpremies opnieuw stijgen. Met u daarmee eens of ineens sms'en naar 7070. Dat is 7070, kost u 50 cent. U kunt ook gratis bellen op het nummer 0800 1101. 0800 1101. Of u kunt stemmen op www.standpunt.nl. En voor het Twitterhuis, hashtag Stampunt. Het is terecht dat de zorgpremie opnieuw stijgt. Dit is Radio 1 Lunch. Over 2,5 maand moeten de Amerikaanse troepen Irak uit. Die afspraak maakte oud-president Bush drie jaar geleden met de irakezen. Nu lijkt het er toch op dat er militaire trainers in het land blijven. Lunch vraagt zich af, hoe gaat het eigenlijk met Irak? De olie -staat is nog maar weinig in het nieuws. Geen nieuws, goed nieuws. Irakse journalist Marjuan Kani, goedemiddag. Goedemiddag. Is het rustig in Irak nu? Uh, eigenlijk niet. Nee, het is niet rustig. De toestand in Irak op dit moment is heel erg onstabiel. Uh, Irak is geconfronteerd met uh, zoveel interne als externe problemen. En het uh, nou, politieke proces in Irak intern dus, uh, loopt niet goed. Uh, uh, de uh, belangrijke politieke partijen vertrouwen elkaar niet meer. Hebben ze een jaar geleden een verkiezingen gehouden. En nog altijd zijn de meest belangrijke uh, uh, politieke posten niet gevuld. minister. Van Binnenlandse Zaken is er nog niet. Defensie is er nog niet. Belgische toestanden. Belgische toestanden hebben ze waarschijnlijk van België wat, uh, wat geleerd. En uh, proberen ze België na te doen. Nee, dus, uh, uh, Wat dat betreft uh, gaat het uh, moeilijk. Uh, het is niet uitgesloten dat binnenkort de Irakezen nog een keer uh, naar Stembus uh, moeten om, om, om te waarom, kiezen. Maar uh, waarom lukt het niet om een uh, regering te vormen? Nou, omdat de grotendeels van de partij elkaar niet vertrouwen. Uh, de de Sjiitische partijen partijen die domineren op dit moment de regering. Uh, en die bekleden de meest belangrijkste posities. En de Soenieten die, uh, ja, die, die eisen ook een aantal van de belangrijke posities, maar die krijgen dat niet. En uh, nou, de Koerden in het noorden van Irak hebben hun eigen eisen van de centrale regering. En dat loopt ook niet helemaal goed. en Dus iedereen, iedereen heeft heel veel te klagen. Het is niet iedereen dat een beetje te klagen heeft, maar eigenlijk heel veel over fundamentele dingen. Maar even meneer Kaini, de Soenieten, dat is de minder ...minderheid in Irak en dat zijn de, de, de, de geloofsgroeperingen... ...waar Saddam ook toe behoorde? Ja, ja die Sunnitische minderheid die hebben gewoon jarenlang geregeerd. Vanaf het begin van de creatie van de Irakse staat... ...waren ze de dominante groep in Irak. Ondanks het feit dat ze een minderheid waren. 20% geloof ik, hè, zijn ze? Ja, ja tot, tot het einde van Saddam. Toen Saddam was uit, uitgeschakeld... ...hebben de Shiiten en de Koerden voor het eerst de ruimte gekregen... ...om, om samen te werken en eigenlijk de meerderheid te vormen. Maar het probleem is dat de Shiiten zijn niet meer één homogeen blok, zoals acht, acht jaar geleden of negen jaar geleden. De Koerden onderling hebben ook wat problemen. En ook dan, dan heb je ook problemen tussen zeg maar, de Koerden aan de ene kant... en de Shiiten aan de andere kant, aan de Shiiten aan de ene kant... aan de Soeniten aan de andere kant. Dus dat soort ja. fundamentele problemen zijn nog altijd niet opgelost die dus de zelf ook nog een keertje onderling verdeeld zijn... en de Koerden zijn er ook nog een keertje bij. Goed, dat, ja. dat, dat, dat hele zaakje bij elkaar. U zegt, het zou zomaar kunnen leiden tot weer opnieuw verkiezingen... binnen een jaar tijd. Ja. Vergroot het ook de kans op een binnenlandse oorlog? Nou, kijk, in Irak uh, is het altijd uh, zo geweest. Uh, de politieke proces loopt vast en dan begint een nieuwe golf van geweld. En het probleem is dat wij op dit moment het begin van dit nieuwe golf geweld uh, zien uh, afgelopen drie, vier weken hebben veel meer en veel gevaarlijke aanslagen plaatsgevonden dan eigenlijk uh, een maanden geleden. Dus als het als politieke proces niet goed loopt, dan, dan, dan stijgt het geweld. Dat is een soort regel geworden. Ja, dat, in Twee tegen nog, hè, een bus met toeristen. Eh, ja. Shiïtische pelgrims, dat doet dus vermoeden dat het zo'n soenieten zijn die die daden gepleegd hebben. Nou, niemand weet wie, wie dat geweld uh, gebruikt. Maar goed, het geweld is een doel, deel geworden van, van een politieke toestand in Irak. En, uh, en, en, maar als, het, als het politieke proces goed loopt, dan, dan vermindert eigenlijk vanzelf uh, uh, het mate van geweld. Uh, en, en, en het probleem is dat op dit moment uh, zijn wij eigenlijk getuigen van een nieuwe golf van, van geweld en eigenlijk ook heel, heel gewelddadige vorm van geweld weer. Uh, aanslagen op, op mensen en liquidatie van individuen en, en gewoon uh, opblazen van gebouwen en dergelijke. Dat waren uh, zeg maar de, de kenmerken van het geweld in Irak van de afgelopen jaren. Speelt, speelt al-Qaeda ook nog een rol hierin? Ja, dat wordt ook beweerd en gezegd, maar het is eigenlijk heel erg moeilijk om, om, om dat te bevestigen. Uh, uh, Qaeda is uh, uh, voor, voor, voor grotendeels helemaal verslagen in Irak, uh, uh, maar dan interne Irakse groeperingen die zijn allemaal gewapend, en iedere politieke partij heeft een gewapende vleugel, dus het is niet moeilijk om geweld te creëren in het land. Je hebt Qaeda daarvoor niet nodig. Maar in, in die instabiele situatie zoals u die beschrijft, uh, uh, zou je enerzijds voor kunnen stellen dat de Amerikaans van harte welkom zijn, omdat ze wellicht voor, voor, voor stabiliteit kunnen zorgen, maar zo simpel zal het niet liggen. Nee, dat is het niet. Kijk, de Amerikanen willen weg. Dat, dat is duidelijk. De, de, de, de kosten zijn eigenlijk niet meer betaalbaar. Het is eigenlijk miljarden en miljarden dollars worden uitgegeven hieraan. Uh, uh, en dan ook in Irak zelf, uh, er zijn wel mensen die willen dat de Amerikanen blijven. Uh, maar er zijn ook een andere krachten in Irak die dat niet willen. Uh, en de en Amerikanen zijn en niet alleen maar nodig om stabiliteit in Irak zelf te min of meer te regelen en te handhaven, uh, uh, maar ook voor regionale stabiliteit. Uh, Irak is, uh, heeft de Syrië als buurland en wij weten dat Syrië al zes maanden geconfronteerd is met enorme opstand in het land en de sta, de, de, het land is helemaal gedestabiliseerd. Ja. En wij weten dat eigenlijk vanuit Syrië afgelopen jaren heel veel van de gewelddadige islamitische groepen hebben naar Irak kunnen kunnen, kunnen gaan en, en daar, eh, daar veel geweld eh, veroorzaken. Dus het is ook een, op regionaal niveau is eigenlijk de verhouding op dit moment heel erg moeilijk te. Eh, te, te maar wie, wie zit er achter dat geweld? Is dat de Syrische overheid die dat gestimuleerd heeft? Nou ja, dat, dat, dat zou. Ja, het is, het is heel erg moeilijk om te zeggen. Kijk, de buurlanden, iedere ieder buurland van Irak heeft een baat bij de onstabiele Irak. Iran heeft een baat bij. De, dus Iran is de grootste buurland van Irak. Mm -hmm. uh, is het voor Iran veel beter dat Irak destabiel is aan de Amerikanen in, in, in Iran bezig zijn uh, in Irak bezig zijn de Amerikanen, zodat ze niet de vrije handen kunnen hebben voor, voor, voor, uh, voor directe aanpak van Iran. Nou, dus Iran die, die doet alles, min of meer, om, om gewoon de toestand in Irak te destabiliseren. En dat deden ook eigenlijk de, de Syriërs heel lang. En ook de andere buurlanden, die kunnen gewoon hun, hun eigen grenzen niet helemaal onder controle te hebben door hun eigen interne problemen. Ja. Waardoor al die jihadisten of mensen die Amerikanen haten of gewoon gewoon, uh, uh, uh, nou ja, gewoon romanticos die proberen in, in een regio geweld te, te plegen. En, en dat, dat kunnen ze allemaal naar Irak toe en waardoor dus de, daarom is het de de Amerikanen zijn eigenlijk nog altijd nodig om, om ook voor regionale stabiliteit te zorgen. Eén en, ding nog meer, ja. de Verenigde Staten die hebben enorme bedragen geïnvesteerd niet alleen in het leger, uh, maar ook in de Irakse uh, economie. Ja. Um, rendeert dat? Nou ja, dat is ook toch dus de andere aspect van de, waarom de Amerikanen in Irak moeten blijven. En het is eigenlijk heel erg uh, moeilijk om te voor te, te, te stellen dat de Amerikanen makkelijk Irak verlaten. Uh, er, er zitten op dit moment talloze Amerikaanse bedrijven in Irak uh, en die hebben miljarden dollars geïnvesteerd in de olieindustrie. Uh, nou, ik noem een paar van de belangrijkste uh, bedrijven Amerikaanse bedrijven: Aspect Energy, Hess, uh, Hildwood International energie Hand-olie, Het zijn allemaal grote bedrijven die zitten in Irak om olieindustrie te, te, te, in, in olieindustrie te, te, te investeren. En ja, als de Amerikanen weggaan, ja, wie garandeert eigenlijk de, de, de veiligheid van, van dat soort bedrijven en dat soort economische sectoren? Dus het is, een, is zoveel voor interne politieke verhouding als voor economische belangen van Amerikaanse bedrijven. En ook voor de stabiliteit van de regio is het de aanwezigheid van Amerikanen in Irak. Uh, uh, uh, noodzakelijk. En... Drie, drie tot vierduizend militairen zou Obama, naar verluidt, daar nog achter willen laten. De vraag is of het voldoende is. We zullen het af moeten wachten. Ik wil u voor dit moment hartelijk danken. Mariwan Kani, Iraks journalist. Dank u wel. Graag gedaan. Het Radio Dagboek.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 Wel van Nederlandse muziek. Daar zet Daniel Dekker zich al jaren voor in. Onder meer op het Sterre uh, themakanaal sterren.nl. En als eindredacteur voor de Trosses praat hij mee over het beleid op radio 2 en 3 FM. Daar is te weinig aandacht voor Nederlandse artiesten, vindt hij. Deel 2 van zijn radiodagboek speelt zich af bij de Tros, waar iedereen zijn of haar inzending voor het Nationaal Songfestival kan afgeven. Nou, wij zijn nu op, uh, op het Tros binnen het terrein, zeg maar. Dus eigenlijk gewoon bij het Trosgebouw. Ja, het hoofdkantoor van de Tros, grootste familie van Nederland. En wij lopen nu af op de, de reiskoffer. En in die koffer kan iedereen met een beetje talent... die zich geroepen voelt om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival... een bijdrage doen. Dan gaat er een, gaat er een stem spreken. Ja. Hartelijk bedankt voor je bijdrage aan het Nationaal Songfestival 2012. Ik heb uh, samen met Kornel Maas uh, uh, mogen samenwerken. Dat was heel prettig en heel plezierig. Alleen ik stond volkomen verbaasd over het feit dat hij nog wist dat in uh, 1983... de zangeres van Finland die uh, een nip de zevende plaats wist te behalen... bij de tweede repetitie een glas water uit de hand liet vallen. Nou ja, dat heb ik niet. Maar ik ben natuurlijk wel gek op muziek. Dus in, in die zin uh, ben ik zeer geïnteresseerd. En uh, ja, is het ook logisch dat ik erbij betrokken ben, denk ik. We staan naast een naar hele mooie... Ja, is het een Engelse bus eigenlijk? Waar komt die bus vandaan? Het is een uh, oude Amerikaanse schoolbus. Een, een halve dan, een kleintje. Dat kan je met B-rijwijs rijden tenminste. De is ons hoofd uh, Sterren.nl. Dat is ons platform voor uh, de Nederlandse muziek. Nou, Sterren.nl uh, betekent in die zin heel veel voor me Dat het uh, eigenlijk uh, de enige landelijke en publieke platform is voor de Nederlandse artiesten. Ik uh, verbaas me er uh, regelmatig over uh, dat wij als uh, publieke omroep zo weinig aan uh, Nederlandse artiesten doen. Het is natuurlijk vreemd dat je, dat je zes publieke radiozenders hebt, maar van vijf muziekzenders. En op geen van die vijf zenders uh, is uh, zelfs maar een uurtje Nederlandstalige muziek te horen. Dat is toch gek? Ik kan me er wel over opwinden, ja. En uh... u mag het ook aan mij geven? Nou, dat is weer net een zanger. Alleen ze pak je pas niet door de brievenbus. Ik heb hier vijf CD's. Vijf? Ja. Je mag met één liedje meedoen, weet je. Is dat zo? Ja, dat weet ik. Het is waar. Hij past alleen in de brievenbus. Ja, ik heb altijd wel iets in me gehad uh, vanaf mijn jeugd. al want Toen dus zat ik ook altijd in allerlei uh, beleidsorganen voor jeugdcentra in Amsterdam-Noord. Dat was toen iets waar ik me over opwond. Dat er heel weinig uh, voorzieningen waren voor jongeren. Nou, toen was ik een jaar 16, 17. En uh, Toen heb ik samen met Harry Slinger, die later uh, trouwens ook nog een hele grote Nederlandse hit heeft gescoord... Ik verfilm me zo, in Amsterdam Noord is daaruit voortgekomen. En je zingt zelf ook? Ik zing, ik componeer. en componeer. Al jaren. En dit zijn liedjes die je ook zelf hebt gezongen? Ja, uh, okay. gezongen. De hele productie is ook van mij. Ik heb het gemixt, geproduceerd, alles. Ik uh, ben zeker in, in, in de leeftijd van 14 tot uh, 19, zeg maar, was ik zeker geen liefertje, nee. Dat ik toch ook wel net mijn diploma's heb gehaald en dat ik ook wel dingen heb gedaan. Dat als ik die nu op de radio zou vertellen... Ja, ik denk dat het wel verjaard is inmiddels, maar uh, daar ben ik niet trots op. Ja, ik heb wel eens met vriendjes uh, drugs weggebracht. Ik heb, uh, maar goed, of je dat nou allemaal moet uitzenden. Ik heb wel eens fietsen verkocht en prostituees die dan uh, gestolen waren. Uh, ja, dat heeft mijn ouders zeker zorgen gebaard, ja. En uh, nou, ze leven nu allebei niet meer, maar uh, achteraf denk ik dat ze toch nog wel trots op me zijn dat ik nog zo ben terechtgekomen. En dat ik nu iets doe voor al die Nederlandse artiesten. Okay. Nou, ja, misschien zien we elkaar in Baku, wel, in Azerbaijan. Maar eerst de nationale finale. We eerst hopen dat we er doorheen komen. Ik zorg dat het goed wel. Ja, Veel nou, succes. Bedankt. Ik kan in mijn programma kan ik iets doen voor, voor bepaalde artiesten en muziekstromingen. Ik heb er wel bovenop gezeten toen Jan Smit en Nick en Simon aan hun carrière begonnen. Ze hebben natuurlijk ook zelf keihard gewerkt. Maar Nick en Simon staan nu volgende maand of deze maand. In oktober staan ze vier keer in een uitverkocht Gelderland. En uh, ja, daar heb ik dan iets mee bereikt. Vooral voor de jongens dan, denk ik. Uh, ja, hij nou, vergeet nog iets. Hoe heet hij eigenlijk? Daniel Dekker. Daniel Dekker, oké. Okay. Ja. Dank u wel. Ja. Top, <laughs> Tot ziens. Ik zie je da. later. Daniel Dekker kunt hem op de site lunch.ncv.nl slash radiodagboek ook nog horen. Over het overlijden van Harry Muskee. Vanavond Dekker als voorzitter van de Ajax-fanclub voor de tv. Want dan speelt Ajax tegen Real Madrid. Daarover hoort u morgen in het... Radio Dagboek, zometeen. In stam.nl de stelling, het is terecht dat de zorgpremie opnieuw stijgt. 0801101. u kunt bellen naar ons toe. We wat problemen met de telefoonlijnen, maar ik geloof dat het inmiddels weer werkt. 0800 -1101. het is terecht dat de zorgpremie opnieuw stijgt. Zo in stam.nl, eerst krijgt u de hoofdpunten van het nieuws van Gert Gluk. Radio 1, het NOS-journaal. De bestuursvoorzitter van het centraal orgaan opvang asielzoekers... Noorten Al-Bayrak is op non-actief gesteld. Dat is volgens verschillende bronnen op personeelsbijeenkomsten meegedeeld. Als reden wordt opgegeven dat Al-Bayrak verkeerde informatie... heeft aangeleverd over haar inkomen. De topvrouw van het COA ligt sinds enige tijd onder vuur... in verband met de verziekte bedrijfscultuur. Griekenland denkt op tijd een nieuwe lening van 8 miljard euro te krijgen... om zo een faillissement te voorkomen. Een inspectieteam van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank... is later deze week in Athene om vast te stellen... of Griekenland zich houdt aan de bezuinigingsafspraken. Volgens minister Vinizelos is iedereen ervan doordrongen... dat de kapitaalinjectie nodig is om een Griekse bankroute te voorkomen. De rechtbank in Maastricht heeft een vrouw uit Geleen... vrijgesproken van babymoord. Ze werd verdacht van de doden van haar drie baby's... die vorig jaar bij haar woning gevonden werden. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen... dat de baby's bij de geboorte leefden... Tegen de vrouw was acht jaar cel geëist. In Zutvezen geldt transportwagen overvallen. Dat gebeurde vanochtend vlak bij een bankgebouw in het centrum. De twee daters hadden witte overal aan. Ze hebben geld buitgemaakt, maar hoeveel is niet bekendgemaakt. De twee zijn voortvluchtig. En dat zijn hoofdpunten. punten. Aan de bijverkeersinformatie. Files staan bij Amsterdam. Allereerst op de A4 vanuit Den Haag, voor het knooppunt, de nieuwe meer, 3 kilometer. Op de ring A10, vanaf de nieuwe meer naar Koenplein... staat 3 kilometer voor het knooppunt. Het heeft te maken met een aanrijding op de A10 Zuid. Vanaf knooppunt Komplein naar Watergasmeer. Er staat vanaf Geuzeveld tot Knopend niet Meer 4 km verder. Er is één rijstrook dicht. Dit is Radio 1. NCRW. Stand.nl. Frank Dumosch. Goedemiddag, welkom allemaal. Stam.nl, het is een beetje chaos hier... want onze telefoonlijnen waar we ingestort zijn, zijn heel snel naar een andere studio gerend. Vandaar even de stilte die we hoorden. Zorgverzekeraar DSW was de eerste die met de nieuwe zorgpremie kwam. Voor de basisverzekering moet volgend jaar 1230 euro worden betaald. Dat is 36 euro per jaar, meer dan nu. Dat lijkt niet zo heel veel, maar tegelijkertijd gaat het eigen risico omhoog met 50 euro. En het pakket wordt ook nog eens beperkt. De geestelijke gezondheidszorg wordt duidelijk gekort, Dus er komen eigen bijdragers. En er vervallen een aantal behandelingen uit het pakket. Maar ook op het gebied van medicijnen, maagzuurremmers, dieetadvisering, fysiotherapie. Waarin een aantal behandelingen minder vergoed worden. En bijvoorbeeld cursussen stoppen met roken. Dat was Chris Omen, de bestuursvoorzitter van DSW. De komende maanden komen de andere zorgverzekeraars met hun premies. Maar die zullen ook hoger uit gaan pakken. We praten erover met Anne Mulder, Tweede Kamer voor de VVD. Anne Mulder, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee. Fysiotherapie is een luxe product? Nee. Uh, de stijging van de zorgpremie baart me zorgen. Ja. Uh, de zorgverzekeraars zijn het zorgenkindje van dit kabinet? Ja. De stelling van vandaag is het is terecht dat de zorgpremie opnieuw stijgt. Met u daarmee eens of sms dat naar 7070, 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt dus ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl of voor twitteraars hashtag standpunt. Anne Mulder, het is terecht dat de zorgpremie opnieuw stijgt. Wat zegt u? Ja, dat is terecht. En het is eigenlijk vooral onvermijdelijk de zorguitgaven stijgen... in deze kabinetsperiode van zo'n 60 miljard naar 75 miljard. En de verwachting is dat die ook na deze kabinetsperiode verder zal stijgen. En dat moet betaald worden. Dus dat betekent dat de stijging van de zorgpremies. Um, het is terecht, zegt u, maar is het ook onvermijdelijk? Ja, het is onvermijdelijk. Als we meer uitgeven aan de, aan de zorg, zal dat betaald uh, moeten worden. En het probleem is dat de zorguitgaven stijgen met 4 tot 5 procent per jaar... De economie met een procent of anderhalf tot twee. Dus we gaan steeds meer geld uitgeven aan, aan de zorg. En dat komt door een paar redenen. Om te beginnen de medische technologie. Dat kan steeds meer technisch. We hebben mondigere patiënten. Die willen ook uh, de beste zorg. Die eisen ze ook op in de spreekkamer En we hebben te maken met uh, de vergrijzing. We hebben steeds meer oudere mensen. En die oudere mensen worden ook nog steeds, uh, steeds ouder. En dat leidt ook tot extra zorguitgaven. Dus we gaan hier nog de de 30 jaar lang gaan de zorguitgaven stijgen. En waar eindigt het ergens, denkt u? Nou ja, dat is de grote uh, uh, vraag waar het eindigt. De vraag is hierbij van ja, hoe lang is men nog bereid... om de steeds uh, sterker stijgende zorgpremies uh, te betalen. Ja, dat is de grote vraag in deze periode, maar ook in de jaren hierna. Ligt er voor u een uh, gevoelsgrens ergens, gevoelsmatig? Nou, dat is natuurlijk uh, een gevoelsgrens, dat is uh, uh, uh, lastig. Maar wat je gaat krijgen is, uh, elk jaar gaat de premie stijgen... en op een gegeven moment zeggen gezonde werkende mensen... die een heel groot deel van de premie betalen... maar zelf nauwelijks een beroep doen op de zorg... die gaan zeggen, joh, ik raak een steeds groter deel van mijn inkomen kwijt aan de zorg. Waarom moet dat? Ik op een gegeven moment kan men zeggen ik vertik het om te betalen. En dan heb je een discussie over de solidariteit in het zorgstelsel. En dat is wat mij de grootste zorgen uh, baart. Want die solidariteit zou wel eens in kunnen storten? Nou ja, als het zo is dat een, uh, gezonde werkende mensen... Ste een steeds groter deel van hun inkomen moeten betalen voor uh, zieke mensen. En dat is een groot goed, die solidariteit. Op een gegeven moment houdt dat op. Dan zeggen mensen het wordt met te veel. En er zijn ook sommen van. Het Centraal Planbureau is bezig met een studie uh, daarnaar. Je ziet dat een modaal gezin... Uh, van, de totale inkomens, uh, van de totale inkomen gaat ongeveer een kwart naar de zorg. En als er niks gebeurt de komende dertig jaar... stijgt dat naar bijna de helft van het inkomen. En de vraag is, zijn mensen bereid dat uh, te betalen? En tegelijkertijd zie je... Ja, de vraag dat... stellen is een beantwoorde. De helft van het inkomen naar zorgpremie, dat is on onacceptabel lijkt ja, mij. Ja, ik, ik denk dus ook dat we moeten oppassen dat de wal het schip niet keert. En dat we zullen in moeten grijpen de komende uh, jaren als politici. Want ik vroeg straks aan u uh, als, als uh, keuze... de zorgverzekeraars zijn het zorgverzekeraars? Kindje van dit kabinet. En toen zei u ja. Heeft dat hiermee te maken? Ja, dat, we, ja, dat heeft nou, nog niet met de zorgpremie te maken... ...maar dat heeft te maken met uh, hoe we het zorglandschap uh, inrichten. We hebben een nieuwe zorgverzekeringswet... ...alweer een ja, uh, zes jaar geleden ingevoerd. En daar uh, hebben we afgesproken dat zorgverzekeraars... zorg voor, inkopen voor hun verzekerde goede zorg voor een goede prijs. En dat moeten ze nu eigenlijk eindelijk gaan doen... Ze moeten af, uh, goede zorg inkopen. Dus ze moeten tegen bepaalde ziekenhuizen zeggen: De zorg die u, die u levert is te duur of niet goed genoeg. En ze moeten zorgen dat ziekenhuizen dus, uh, ja, zich gaan toeleggen op bepaalde behandelingen. Dus dat je in één ziekenhuis zich toelegt op één behandeling. Dat vaak niet. Maar meneer doet. Mulder, beide fenomenen gebeuren toch al. Er worden op grote schaal toch al deals gesloten met de ziekenhuizen over te leveren zorg en kwaliteit nee, van zorg? Het komt nog niet van de grond. De zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren vooral geconcurreerd op basis van uh, prijzen met elkaar. Maar ze hebben nog niet heel hard. Tegen ziekenhuizen gezegd en nu gaat u zich toeleggen op deze behandeling. U gaat zich bijvoorbeeld specialiseren in hartoperaties. En als een ziekenhuis uh, hartoperaties vaak doet, zul je zien dat de kwaliteit van die hartoperatie omhoog gaat en de gemiddelde prijsbehandeling uh, per behandeling omlaag. Dus die kant moet het op met de zorgverzekering. Ja, de ziekenhuizen zijn moeilijk eens Die zeggen ja, daarmee zijpelt uh, ook heel veel kennis bij ons weg. Want als je te weinig van een bepaald soort operaties doet... dan mag je het dus niet meer doen van de zorgverzekeraar straks. Ja, nou, het grootste deel van de ziekenhuizen is het er wel mee eens. En die wil zich ook gaan specialiseren. En dat moet nu uh, gaan gebeuren. Want we moeten op een paar manieren die zorgkosten beheersbaar houden. Hè, door meer ziekenhuizen te laten specialiseren. Zo krijg je meer doelmatigheid in het systeem. En aan de andere kant gaan we niet ontkomen aan de discussie... om het eigen risico te verhogen, meer eigen betalingen te vragen... en het uh, ja, zogeheten basispakket te verminderen. De stelling van vandaag is, het is terecht dat de zorgpremie opnieuw stijgt. Er is bijna 1100 keer gereageerd op www.stam.nl. Eh, slechts 28% is het eh, eens met de stelling, ah, 72% is het daar eh, niet mee eens. Wat zegt u dat? Ja, dat is bijzonder. Hè? We hebben vorige week stond er in de Volkskrant een onderzoek eh, naar bezuinig. En heel veel mensen zeggen, meer dan de helft zegt, we moeten niet bezuinigen op de zorg. En nu zegt ook meer dan de helft, ja, maar ik wil niet meer zorgpremie betalen. Die twee dingen gaan niet hand in hand. Uh, wacht even, dat moeten we uitleggen. Want als je niet bezuinigt op de zorg, betekent dat de zorg juist betaalbaar blijft, toch? Hoe meer je ja. rijk betaalt, hoe minder ik hoef te betalen. Nou, kijk, als je uh, bezuinigt op de zorguitgaven, dan kun je daarmee de premies verlagen. Want wat je uitgeeft, moet je ook betalen. En de mensen zeggen eigenlijk twee dingen tegelijk. Ze willen niet dat we minder gaan besteden aan de zorg. Meneer Mulder, maar... doe mij een lol en leg dit even uit met een voorbeeld. Als je. Uh, ja, een voorbeeld. Nou, het, is, stel, het is heel stel, simpel. Als je wat wegbezuinigt uit de zorg. Als je zegt. ik wil uh, uh, uh, niet bezuinigen op de zorg dus zo laten zoals het is, betekent dat dat je meer premie moet betalen. Je kan niet zeggen, en ik wil meer uitgeven aan iets en tegelijkertijd zeggen, ik wil het niet voor betalen. Want dat is het probleem. U bedoelt, niet bezuinigen betekent een groot pakket, wat ja, allemaal in de baanszekering zit. Niet, niet bezuinigen betekent hogere premies. Oké, okay, ik begrijp het. Het betekent en, een en, groot en, pakket, en dus heel veel diensten, willen... en dat betekent dat er veel geld voor nodig is, dus ja, een hoge premie. Oké, okay. ik kan niet zeggen, ik wil alle zorg en ik wil er niet voor betalen. Ik dat gaat met een hand aans. in hand. Ik begrijp het. Dus <laughs> ja, het is, Erg, is het heel simpel. Nou ja, ja, nou ja, het wordt steeds complexer natuurlijk, omdat dat al die factoren waar u het straks over had, die spelen een rol. Die techniek gaat om, wordt steeds Zeker. beter en duurder. Er zijn steeds meer mensen uh, op hoge leeftijd die meer zorg nodig hebben. En het gaat alsmaar door en het gaat alsmaar door. Ja. We hebben even met Renske Leijten van de SP gebeld. Uw collega uh, in de Tweede Kamer. Zij vindt dat er een tweedeling in de maatschappij ontstaat. Omdat de hoge kosten afgewenteld worden op de burger. Uh, met andere woorden, zorg wordt uh, straks een fenomeen... wat alleen nog maar mensen met geld zich kunnen permitteren. Goede zorg. U vraagt mijn reactie erop? Ja, zeker. Ja, ja, nou ik denk dat het probleem juist andersom is. Als we niks doen, als we niet gaan zorgen dat de kosten beheersbaar blijven, dan zeggen de gezonde mensen, de werkende mensen, zeggen van ja, waarom moet ik nog, nog betalen voor uh, mensen die, uh, die ziek zijn. Dus juist. Als je wil dat er geen tweedeling is... moet je zorgen dat het systeem betaalbaar blijft. Ja, maar dat die is de discussie grote kunst. Gisteren ook weer duikt die discussie weer op. Moeten rokers niet meer premie gaan maken, betalen? Moeten mensen met een ongezond eet- of leefpatroon... niet meer premie gaan betalen? Ja, uh, uh, Wat en vind je ervan trouwens, van die stellingen? Ja, Als je strikt financieel kijkt naar rokers... dan, dan kun je op op het eerste gezicht begrijpen dat mensen zeggen... hey, rokers die maken toch meer zorgkosten... want ze leven ongezond, dus ze moeten meer betalen. Die redenering gaat echter strikt financieel niet op. Waarom niet? Je maakt je de meeste zorgkosten maak je in je, in je laatste levensjaar. Als je niet rookt, leef je langer. Maar dat le laatste levensjaar komt toch dat je weer die kosten moet gaan maken. Dus gezond leven uh, leidt er niet toe dat de zorguitgaven dalen. Waarom niet? In je laatste levensjaar ben je het uh, duurste. Dus... Als het argument is de zorguitgaven moeten omlaag... en daarom moeten rokers meer betalen, gaat die niet op. Nog los, je kan wel een discussie hebben... van uh, moet de overheid nou roken ontmoedigen of niet. Maar dat staat los van de, uh, van de betaalbaarheid van de zorguitgaven. Het is de tweede keer dat u mijn hersens tot het maximum uh, uitdaagt. Dat zal wel aan mij liggen. Maar, ik, ga, maar, ik ga het nog een keer zeggen, want ik denk niet het dus dat de luisteraar mensen, het niet begrijpt. Nou ja, kijk, op het, moment, op het moment dat mensen roken... dan heb je een slecht... Uh, een, een, een, heb je een on, uh, veel roken, althans, een ongezond beefpatroon... zit je onevenredig vaak bij de dokter, lijkt me. Omdat je nou eenmaal uh, klachten met je longen krijgt... en die kunnen op een gegeven moment zo serieus worden dat er zware behandelingen voor nodig zijn, dat kost toch gewoon heel veel geld? Ja, dat klopt. Maar als je niet zou roken, ga je toch uh, uh, dood Ja, maar het andere is toch, ziekte. Als en, mensen en op dan... een tachtigste doodgaan, dan zijn ze toch relatief goedkoop... ten opzichte nee. van iemand die op zijn 45ste nee. dood doodgaat? Nee, dat is juist het, het, de paradox. Als je uh, een roker gaat gemiddeld tien jaar eerder dood... Nou, hoe ouder je wordt, hoe meer zorgkosten je maakt... He? Dus dat is een veroudering. En ten tweede, je gaat hoe dan ook dood. Als het niet is aan longkanker, dan krijg je een andere ziekte waarvoor je naar de uh, dokter moet. Ja, en, en die meeste kosten zitten in het laatste jaar. Zeg. Exact. Goed, dat, dat heb ik goed Dus, dus heel veel mensen denken, hé, hey, uh, roken kost geld. Maar als je gewoon kijkt naar de cijfers, is dat niet het geval. Dus preventie, om dat maar uh, te zeggen, dus een, een goede leefstijl stijl bevorderen... draagt niet bij aan het oplossen van het probleem van de zorguitgaven. Een van, de, uh, forum, uh, een van de mensen die in het forum reageerde op onze site www.stam.nl... die schreef, we moeten veel te veel betalen voor te weinig zorg. Schaf om te beginnen die bureaucratie eens af. Er zijn veel te veel mensen die allemaal een graantje, lees een heel veld, mee willen pikken. Met een beter beleid zou het aanzienlijk goedkoper zijn. Wat zegt u? Ja, er wordt vaak gezegd dat er veel bureaucratie is. Ik weet ik vraag me af of dat zo is. En als het zo is, uh, om, hoeveel, om welk geld gaat het dan? Wat er nu gaat gebeuren is als het goed is. En daar kom ik weer bij de zorgverzekeraars, dat zorgverzekeraars uh, ja dat ziekenhuizen gaan concurreren, zodat ze goede zorg aanbieden voor een goede prijs. En, dat, en die wordt vervolgens door de zorgverzekeraar ingekocht. Dus een ziekenhuis met te veel bureaucratie wordt te duur en prijst zichzelf de markt uit. En daarom moeten de zorgverzekeraars hun uh, werk gaan doen. Goed. De stelling van vandaag is het dus terecht dat de zorgpremie opnieuw stijgt. 1160 mensen hebben gereageerd op www.stam.nl. Uh, 29% is het eens met de stelling 71 is het niet eens met de stelling. Anne Mulder, Tweede Kamer, voor de VVD. We gaan naar uh, de bellers, naar de luisteraars. En ik zeg u, dames en heren, even, ik zei het aan het begin van deze uitzending van Stam.nl... al dat wij uh, met wat rare technische toestanden te maken hebben. Dat heeft er onder andere tot gevolg dat u op ons vaste nummer nu niet meer kan bellen. Uh, ik geef u het nummer waar u wel op kunt bellen. Alleen tijdens deze uitzending. Als u nu wilt reageren op deze stelling. De stelling dus, het is terecht dat de zorgpremie opnieuw stijgt. Is het nummer 0800-1121. 0800-1121. Dat is het nummer waarop u nu kunt bellen. We gaan naar de luisteraars. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ben ja. ik aan de beurt? Ja, u bent de eerste, dus dat zal wel dan, hè? Ja. Nou, ik wil eerst even op die meneer ingaan. Hij zegt, de gezonde mensen willen niet meer betalen. Mijn zoon was voor twee jaar terug gezond. Hij werd ineens niet lekker. Hij werd moe. Hij begon met zijn benen te slepen. Hij heeft nou MS. Hij is een goede baan kwijt. Wij zijn oud... Maar wij zien onze jongen achteruit gaan. Hij woont alleen, want zijn vriendin had geen zin meer aan die ziekte. Dus wij staan daarvoor 75 jaar en 78 jaar... als daarmee onze zoon overal extra voor moet betalen... dat hij nog amper kan eten. Dat brengt op zomelijk deze ellende met zich mee. Maar heeft u enig idee wat de, de, de, de, de nabije toekomst zal brengen... financieel opzicht voor uw zoon? Nou, dat hij dan mee 100 euro aan zijn uitkering kwijt is... ...minder huursubsidie, minder uh, ziektekostenverzekering. En dat laat ik niet gebeuren. Ik zal zorgen dat ik mijn zoon ondersteun. En dat was toch de bedoeling niet. Want men zegt, nou, oh, de, de gezonde mensen hebben geen zin meer. Nou, wij hebben altijd betaald voor gezonde mensen. Als die ziek worden, die helpen wij. Ik vind op het op een asociaal beleid. En ik ben er dus soms... Nou ja, laat maar niet zeggen... Ik ben er dus soms ziek van, akker, dan maar door. Ja. De arrogantie te top. De rijken kunnen doorgaan. Naar privé kunnen we niet. En daarmee moeten wij, als oude mensen van ons aanweer, een klein pensioentje. Onze zoon wel met liefde bezorgen. Maar, mevrouw, dat hij nog, uw punt, kan, uw punt is. U, uw punt, mevrouw, u zegt wij zijn, altijd, wij zijn gezond geweest altijd. We hebben altijd betaald voor andere mensen. Zo yes. hoort dat te zijn, maar er moet ook niet een discussie komen over solidariteit. Want het hoort gewoon dat je betaalt voor mensen die. Uh, niet gezond zijn. Goed samengevat? Ja, dat bedoel, ik. ja bedoel ik. Dank u wel, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Martin. Dag. Goedemiddag. Ik vond het een hele leuke stelling. Uh, uh, ik denk dat de zorg uh, in ieder geval naar beneden kan... en minstens gelijk kan blijven. Uh, waar ik dat op redeneer is eigenlijk heel erg simpel. Ik had eind vorig jaar een discussie met een interim commercieel directeur... van een grote verzekeraar... Um, waar ik licht verrast was over alle kosten en, alle, en, en dergelijke waarom dit zo stijgt. En toen zei hij, Martin, kijk eens, heel helder, ga eens naar het minister ministerie van Financiën, ga eens naar alle rekenkamers van de overheid die al exact weten wat kost. En tot mijn grote verrassing zei deze meneer, ik weet niet hoe dat gaat stijgen. De rekenkamer heeft twee jaar geleden uitgerekend dat rond 2021 de basisverzekering tussen de 600 en 750 euro per maand kost... met een eigen risico van 2500 euro per maand. Het rare aan de Nederlandse politiek, vind ik al jaren... Mm. Uh, dat wij altijd compromismonstertjes maken... Dat compromis in mijn ogen zijn altijd uh, een, een feit... Wat, ja, maar uh, even terug, wacht, wacht even, voor we de hele wereld gaan behandelen. De rekenkamer, zegt u, heeft daar een rekensom op losgelaten, 600 tot 700 uh, euro. Uh, da, da, da, da, dat lijkt me politiek dynamiet, dit soort constateringen. Uh, ik snap dit, maar het leuke is, als je gaat googlen kom je in een aantal documentaties uh, die vanuit Brussel zijn gepubliceerd... en vanuit ook Den Haag zijn gepubliceerd, kun je dit gewoon vinden. Oké, okay, dank voor uw reactie. Als u wilt reageren tijdens deze uitzending 0800-1121... een ander nummer dan normaal, 0800-1121... en dan komt u bij ons in het apparaat terecht. Met, met Stap uh, Goedemiddag met Henk. Dag. Uh, ik ben net als uw gast uh, liberaal van Huizen... Maar ik ben het uh, fundamenteel met hem uh, oneens. Uh, ik zou eigenlijk hem willen voorstellen en adviseren. dat hij eens gaat kijken hoe de opgebrachte premies worden besteed. En dan met name naar alle personele kosten uh, die daarmee gemoeid zijn. Wat bedoelt u precies? <tus> de mensen aan, aan, in het management, uh, de mensen die niet aan het bed zijn. Uh, niet, aan het, niet, niet aan het bed staan, uh, niet de ondersteuning geven aan de mensen die die daar ondersteuning nodig van, hebben. Daar is sprake van wildgroei of de hoge salarissen, of beide? Uh, nou, laten we beginnen met de hoge salarissen. Ja. Uiteraard hebben ook deze mensen hun nut in, in, in het uh, totaal. Maar uh, niet met de salarissen die uh, men daar op dit moment geniet. Dat is volstrekt uh, uh, te hoog. Okay, die dank... kunnen best worden aangepast. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, daar ben ik zeker in de uitzending. Dat zou zomaar kunnen. Theo probeert Loosrecht. Dag. Ik, uh, ik hoorde een heleboel zinnige dingen... maar die eerste mevrouw dat maakt het meeste indruk op me. Ik vind uh, in ieder geval dat de premie niet moet stijgen... voor Jan met de pet, zoals we dat vroeger noemden. He, dat betekent dus uh, de mensen die uh, aan de basis zitten met, het, uh, met hun inkomen... En uh, solidariteit met een premie naar zwaartekracht is met de invloed van de VVD niet mogelijk. Ja. Maar u vindt dat de premie zou dus inkomensafhankelijk moeten worden? Want ja, daar heb je dat dan zou het dan, over... het dan moeten worden om de hele boel op te lossen. En dat er bezuinigd kan worden, dat heeft natuurlijk niks met de, met de verhoging van de premie te maken. Efficiëntie, hè? Efficiëntie zou er ook misschien mogelijk moeten zijn, maar ja, dat kan ik allemaal niet beoordelen. Okay. Dat, en, en, ja. en dan moet er een onderscheid komen naar inkomen. Oké, okay, dank u wel. wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, met Fari Okassi. Uh, zo. Ik uh, sta een beetje versteld van wat er allemaal uh, geroepen wordt. Uh, terwijl eigenlijk is het heel simpel op te lossen. Zorg goedkoper maken door uh, uh, specialist, medisch specialisten... niet meer te betalen via een vast salaris... maar gewoon naar prestatie belonen. Dat is één. Twee is zorgen dat uh, de, de uh, premie uh, inkomen gerelateerd is. Ik vind het bezopen dat iemand die een miljoen per jaar verdient... evenveel zorg, basiszorgpremie betaalt als iemand die maar 17.000 euro per jaar verdient. En drie is medicijnen op een goede manier uitbesteden... en uh, verpakkingen die niet aangebroken zijn weer terug kunnen bieden aan de uh, apotheek... waardoor ze uh, dubbel uitgegeven kunnen worden. Nu gebeurt het dat medisch, medicatie... Uitgeschreven wordt. Vervolgens komen ze erachter dat het toch de verkeerde medicijnen was. Je krijgt voor een half jaar medicijnen mee. En weg zijn die medicijnen. Dan okay. praat je over etterlijke honderden euro's die je zomaar wegspoelt. Dank voor uw reactie. Standpunt.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Dag Gasper. Dag. Ik ben uh, het niet eens met het standpunt. Ik vind uh, inderdaad wat een paar mensen al aangeven. Ze moeten die hoge salarissen ze ze aanpakken, die, die artsen krijgen. En ik vind het ook inkomensafhankelijk uh, maken. En ik vind ook mensen die gezond zijn en die niet uh, een aantal jaren met, met een arts zoals ik. Ik ben al acht jaar niet bij een arts geweest of in een ziekenhuis. Dat je die ook beloont door, uh, door in ieder geval iets van de zorgkosten terug te betalen aan die mensen. Belonen van gezonde mensen. Ja, vind ik wel. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben in de uitzending. Ja, u mag het kort nog even zeggen. Met Blanca Wester. Uh, ik denk dat er heel veel te veel zorg is. Ik ben het dus uh, niet eens met de uh, stelling. En uh, er wordt iets heel belangrijks over het hoofd gezien. En dat is de rol van de farmacie. En tegenwoordig is alles uh, gaat draait om het geld. Uh, wetenschap uh, wordt met uh, voeten getreden, de regels daarvan. Daar Oké, okay, wacht, maar, dat is, maar met alle respect, mee. dat is wel een heel wijd, wijd uh, onder onderwerp. Even heel ja, kort... Ja, maar nee, wat nee, ik nee. zeggen wil, is dat in ons voedsel zit bijna niks meer. Daardoor worden we ziek en we lossen het op met chemische medicijnen... terwijl de natuur genoeg te bieden heeft. Okay, en maar dat, maar dat wordt nooit vergoed. Dat, dat is veel te duur. Dat ik noemen wij... me blauw aan voedingsmiddelen. Okay, Oké, dat noemen wij een paraplu discussie. Dank voor uw reactie, mevrouw. Dank u wel. Anne Mulder, Tweede Kamer voor de VVD. Wat viel u op in de reacties? Ja, wat me opvalt is dat het heel veel uh, reacties zijn. En dat, dat, dat begrijp ik ook, want de zorg is de grootste uitgavenpost op de begroting. En, ik, en dat roept heel veel vragen op over de medicijnen, over de salarissen, over de medicijnen. Dus, uh, nou, laten we dat... beginnen dan met die mevrouw die belde. Dat was toch wel een verhaal denk ik, wat bij, denk ik, de meeste luisteraars de meeste indruk gemaakt hebben. Uh, zoon met uh, MS uh, heeft te maken met meervoudige bezuinigingen. Dat zal wel geen Haags begrip zijn, maar dan heb ik hem bij deze bedacht. <laughs> met allerlei soorten bezuinigingen die op zijn dak belanden... Uh, ja, wat gaat u voor hem doen? Uh, nou, om te beginnen uh, zorgen dat het uh, zorgstelsel solidair blijft. Dat we blijven betalen voor mensen die, uh, die ziek zijn. En mensen die, uh, die moeilijk een premie kunnen betalen, hebben recht op een uh, zorgtoeslag. Er is een tegemoetkoming uh, voor chronisch gehandicapten. Dus zo zijn er een aantal maatregelen om mensen die ziek zijn uh, ja, zoveel mogelijk uh, te compenseren. Ja in de hoop dat het voldoende is dan. Even, ligt er inderdaad een, een verslag van de rekenkamer... waarin gesproken wordt tussen, uh, over een zorgpremie tussen 600 en 700 euro uh, per maand in 2021? Nee, dat, uh, ik hoorde dat ook zeggen. Dat heb ik niet uh, uh, gezien. Dus ik zal dat eens opzoeken. Mij is zo'n rapport niet, uh, niet bekend. En als het wel zo is, wat zegt u dan? Nou ja, dan is dat een uh, doemscenario. En die kant moeten we natuurlijk niet op. We moeten proberen die premies uh, ja, uh, beheersbaar te houden. En het grote probleem, en dat hadden we al in het begin het, uh, hadden dat aan de orde... van ja, aan de ene kant willen mensen onbeperkt zorg. Daar mag niet op bezuinigd worden. En tegelijkertijd willen mensen daar niet voor betalen. Dat is het hele grote probleem op, uh, op dit moment. Een van de, de opmerkingen die herhaaldelijk terugkwamen... was een in inkomensafhankelijke premie. Ja, dat is, uh, die is er al voor een deel. Hè? Voor een deel betalen we de nominale premie, zeg maar wat iedereen maandelijks vastbetaalt. Maar de, een groot deel van de premie is al inkomensafhankelijk en mensen met een laag inkomen worden via de zorgtoeslag gecompenseerd. Daar gaat het komend jaar 4 miljard in om. Dus we zijn al bezig lage inkomens te, te compenseren. Maar Jan met de pet, ik heb de term hier bedacht, dat heeft een van de Bellis althans bedacht, maar die gebruikte die term... Um, die gaat ook gewoon die verhoging betalen? Ja, die, die gaat die betalen. En hoge inkomens gaan ook die verhoging uh, betalen. Ja, en lage dus, inkomens en... worden gecompenseerd met de zorgtoeslag. Maar de vraag ja, is... Maar stijgt, ja, maar stijgt die compensatie dan mee? Uh, voor een deel. Maar de grote vraag is... Nee, dus? De compensatie, de zorgtoeslag stijgt voor een deel mee. En voor een deel wordt die ook, uh, ook teruggedraaid. Maar lage inkomens worden nog steeds gecompenseerd via de zorgtoeslag. Daar gaat een bedrag van 4 miljard in om. Maar de grote vraag is, hè, het is makkelijk gezegd... laat de hoge inkomens maar meebetalen. Maar tot, tot hoever tot hoe ver moet dat gaan? Als hoge inkomens, en ik noemde al modaal, dat noem ik geen hoog inkomen... als die over uh, een jaar of... die betaalt nu een kwart van zijn, uh, van zijn uh, inkomen aan de zorg... dat gaat naar 50%. Kun je dat aan Jan Modaal, en dat is Jan met de pet, blijven vragen? Dat is de grote vraag. Anne Tweede Kamer, voor de VVD. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan Het is terecht dat de zorgpremie opnieuw stijgt. Dat is de stelling van vandaag. Uh, Bijna 1300 keer is er gereageerd. 29% is nog steeds eens met de stelling, 71% niet. Thijs van der Brink. Wat gaan jullie zo meteen doen? Ja, er is nu eindelijk een pensioenakkoord hè, tussen de bond en het kabinet en zo. Maar nu staat er een promovendus op die zegt... die vergrijzing dat is helemaal niet zo erg. Economisch is dat prima. En langer doorwerken is helemaal niet slim. Jochem Mierau promoveert binnenkort en komt straks uitleggen... waarom hij vindt wat hij vindt. Verder is de gast Wout Poels. Reed een prima uh, wielenseizoen. Komt ons vertellen uh, hoe ver hij kan komen. Althans, dat willen we graag van hem weten. En verder een debat tussen Corine Wortman en Dennis de Jong. Dat zijn twee Europarlementariërs over het zogenoemde economische six-pack... Dat morgen in het Europese parlement wordt aangenomen... dat zijn mogelijkheden om de begroting een beetje aan banden te leggen. Gisteren in het of in de die Thermal Sixpack. Dit is de dag zometeen op deze zender Radio 1. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.